8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. BP erkent schuld aan olieramp Golf van Mexico. Bussenmaker steekt miljoenen in toponderzoek en winst Aholt bijna gehalveerd. Olieconcern BP erkent schuld aan de olieramp van twee jaar geleden in de Golf van Mexico... en legt een miljardenboete op tafel. Volgens anonieme bronnen is BP dat overeengekomen met het Amerikaanse ministerie van Justitie.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 Zes wetenschapsteams krijgen voor hun onderzoek gezamenlijk 167 miljoen euro van minister Bussemaker. Het is voor het eerst sinds 1998 dat er zo'n groot bedrag wordt geïnvesteerd in Nederlands wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksgroepen bestaan uit topwetenschappers van verschillende universiteiten. Er zijn wetenschappers bij aan wie alles de Spinoza-premie is toegekend. De geselecteerde onderzoeken zijn divers. Zo wordt er de komende tien jaar meer onderzoek gedaan naar kanker, nanotechnologie, taalwetenschap en de ontwikkeling van kinderen. De Verenigde Staten hebben hun volledige steun uitgesproken voor de luchtaanvallen van Israël op de Gazastrook. Volgens de VS heeft Israël het recht om zich te verdedigen. Bij de aanvallen kwamen gisteren zo'n tien Palestijnen om het leven, onder wie de leider van de militaire tak van Hamas... Volgens het Israëlische leger was het een reactie op Palestijnse raketbeschietingen en volgt een breder offensief. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft zijn zorgen geuit over de escalatie van het geweld. De VN-veiligheidsraad is vannacht in spoedvergadering bijeengekomen over de situatie in de Gazastrook. Het is nog onduidelijk wat dat heeft opgeleverd. In de Chinese hoofdstad Peking is de nieuwe zevenkoppige leiding van de communistische partij benoemd. Onder aanvoering van de nieuwe partijleider Xi Jinping presenteerde het zevental zich op het podium in de grote hal van het volk. Partijleider Xi wordt in maart benoemd tot president als opvolger van Hu Jintao. Die trad gisteren officieel af als partijleider. De presentatie van de nieuwe leiding was het slotstuk van het partijcongres dat een week heeft geduurd. Het is onduidelijk of China grote politieke koerswijzigingen kan verwachten, want over de denkbeelden van Xi is niet veel bekend. Een deel van de oppositie zal zich voorzichtig constructief opstellen tegenover het kabinet. D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP staan open voor samenwerking. Dat bleek gisteravond tijdens het debat over de regeringsverklaring. Premier Rutte zei dat het kabinet met overtuiging voluit aan de slag gaat. Volgens Rutte is zijn ploeg zeer gemotiveerd om het beleid uit te voeren. En hij wil daarbij samenwerken met de oppositie, de sociale partners en andere organisaties in de samenleving. Van PVV, SP en CDA hoeft Rutte de komende tijd weinig steun te verwachten. Zij vinden dat de coalitiegenoten verkiezingsbeloften hebben gebroken. PVV-leider Wilders diende een motie van wantrouwen in, maar die kreeg van geen enkele andere partij steun. Steeds meer werkgevers raken betrokken bij betalingsproblemen van hun personeel. Blijkt aan een steekproef van het Nibud en Divosa, de koepel van directeuren van sociale diensten. Acht op de tien bedrijven hebben werknemers met financiële problemen in dienst. En drie kwart van de werkgevers heeft te maken met loonbeslagen. In dat geval legt een schuldeiser beslag op het salaris van de werknemer als die zijn rekeningen niet meer betaalt. De geldproblemen leiden bij bedrijven vaak tot productieverlies, ziekteverzuim en administratieve kosten door loonbeslagen. Om dat te voorkomen zouden werkgevers volgens de onderzoekers meer aan preventie moeten doen. Supermarktbedrijf Aholt merkt dat klanten minder makkelijk geld uitgeven. Het moederbedrijf van Albert Heijn maakt het afgelopen kwartaal 46% procent minder winst. Die winst kwam uit op 139 miljoen euro. Ahold moet veel promotieacties houden om klanten in Europa en de VS de winkels in te krijgen. De supermarktketen blijft voorzichtig met de verwachtingen over het hele jaar. Bestuursvoorzitter Boer van Ahold denkt dat de moeilijke marktomstandigheden aanhouden. In Spanje zijn de protesten tegen de bezuinigingen gisteravond uit de hand gelopen. Nadat betogers overdag al slags waren geraakt met agenten... kwam het s'avonds onder meer in Madrid en Barcelona... tot een harde confrontatie tussen politie en demonstranten. Er werden vuilnisbakken in brand gestoken en winkelruiten ingegooid. In heel Spanje werden zeker 120 betogers gearresteerd. En ruim 70 mensen raakten gewond, onder wie veel agenten. Ook in andere Zuid-Europese landen, als Italië en Portugal... werd gisteren betoogd tegen de bezuinigingen. En ook daar kwam het tot rellen. Dan is weer nog op veel plaatsen nevel of mist. In de loop van de dag breekt de zon door en het wordt maximaal 8 graden. In gebieden met hardnekkige mist is het enkele graden kouder. Morgen op meer plaatsen mist en laaghangende bewolking. In het weekend meer wind en af en toe wat regen. ANWB Verkeersinformatie... Ondanks de mist is het tot nu toe nog een normale spits. Er zijn wel veel ongelukken gebeurd. Dat merken we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Weert Noord en Kelpen-Oler, 10 kilometer door de gekantelde vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. Een ongeluk op de A7-hoorn richting Zaandam. Tussen Wognum en Purmerend Noord, 7 kilometer. In beide richtingen is de linker rijstrook dicht. En aan de andere kant op die A7-richting Hoorn staat het vast voor de afrit A van Hoorn, 3 kilometer daar. Een ongeluk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en de afrit Kastrikum 5 kilometer. A27 Breda richting Gorkum voor Werkendam 10 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. En een ongeluk op de A58, Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en de Vlakentunnel 6 kilometer en daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Het lijkt logisch. U pakt automatisch de auto naar uw werk of zakelijke afspraak.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 NOS Radio 1 journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het CBS komt straks met nieuwe cijfers over de economische groei. Economieverslaggever André Meijnenma voorspelt zo dadelijk niet veel goed. Nou, dat helpt het nieuwe kabinet natuurlijk ook niet. Hè? In ieder geval zit het debat over de regeringsverklaring erop... en kan het grote bezuinigen gaan beginnen. U hoort zo, de premier. En Israël heeft de aanval op Hamas ingezet. Volgens premier Netanyahu staan de Israëliërs de massaal achter. En Iwakenslo dood... Maar inmiddels wordt er over en weer geschoten. Het vergelden is begonnen. En dus ook over en weer slachtoffers, zowel in Gaza als in Israël. Uit Israël komt net het bericht dat bij een raketaanval... vanuit de Palestijnse Gazastrook drie Israëliërs zijn gedood. Dat meldt de Israëlische televisie. We gaan snel weer naar correspondent Monique van Hoogstraten. Monique, waar zijn deze raketten terechtgekomen?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 Um, en zo meteen uh, in de loop van de ochtend uh, wordt Jabari uh, daar begraven. Dus dat zal zeer waarschijnlijk een heel grote bijeenkomst worden. Monique, wat is er inmiddels bekend over de liquidatie van die Jabari? Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, uh, Palestijnse veiligheidsdiensten die, die weten te melden dat hij uh, in een personenauto reed in het centrum van uh, Gazastad dat hij dat gewoonlijk niet deed. Hij reed normaal in een convoy, in pick-up trucks... met begeleid door strijders van zijn brigade. Maar gisteren was hij alleen in een personenauto, dus met zijn assistent. Misschien eh, ter camouflage, misschien omdat, hij, omdat er iets te verwachten viel. Er waren natuurlijk al aanwijzingen vanuit Israël gekomen... dat er eh, gerichte aanvallen uitgevoerd zouden gaan worden... Um, het is niet bekend, uh, er zijn geen aanwijzingen. Kijk hoe, hoe Israël hem gevonden heeft, daar is verder niets over bekend. Of dat via zijn mobiele telefoon uh, gegaan is, wat wel eens gebeurt, daar is niets over bekend. Jabari trouwens is een uh, heel bekende man, uh, uh, niet alleen in, in Gaza, maar ook op de westelijke Jordaanoever. Hij komt uit een hele grote familie uh, in Hebron, op de westelijke Jordaanoever. Hebron is ook een stad met veel uh, Hamas-aanhang. En uh, zijn familie die gaat daar vandaag uh, de condolences uh, in ontvangst nemen. De militaire leider van Hamas is dus uh, gedood door Israël. Uh, Netanjahu hoorden we net al het Israëlische volk bedanken. Maar ja, die krijgen natuurlijk nu ook uh, de vergelding uh, op hun dak. Uh, kun je kort nog de stemming schetsen in Israël? Nou, uh, de stemming is, um, laat ik zeggen, Netanjahu zei net uh, in, in dat citaat dat jullie lieten horen, in die quote dat heel Israël achter hem staat. En daar heeft hij, daar heeft hij wel uh, gelijk in. De meeste mensen hier uh, in Israël steunen deze aanval. Um, uh, zou ook alle politieke partijen eigenlijk uh, in de Knesset steunen de aanval. Bijvoorbeeld uh, de, nou, de leider van de grootste oppositiepartij, de Arbeidspartij... heeft gisteren meteen gezegd, uh, nou die liquidatie dat, dat was goed werk. Hè? Die heeft daar steun voor uitgesproken. Eigenlijk alle politieke leiders hebben dat gedaan afgezien van een hele kleine, ja, uh, aantal kleine partijtjes aan de linkerkant. Uh, maar dat is een, echt een kleine meerderheid. Die hebben gisteren ook geprobeerd een demonstratie te organiseren voor het huis van uh, minister van Defensie, Barak. Hm. Daar kwamen dan honderd mensen op af. Nou ja, dat geeft de sfeer hier wel, uh, wel aardig weer. Monique van Hoogstraat, onze correspondent vanuit Jeruzalem. Zij probeert naar Gaza te komen, hoorde u net maar voorlopig. Gaat dat even niet lukken? Dan terug naar eigen land. Het kabinet heeft een slechte start gemaakt, vindt premier Rutte. Nou, hij is niet de enige die dat vindt. Rutte belooft dat zijn kabinet er daarom extra hard aan zal trekken om vertrouwen te winnen voor het beleid dat ze hebben bedacht. Na twee dagen debatteren over de regeringsplannen wil Rutte die opdracht waarmaken, vertelt hij aan verslaggever Michel, Michiel Breedveld gisteravond laat. De Kamer, denk ik, Breed is bereid het kabinet een kans te geven. Is, veel partijen hebben ook gezegd, wij zijn bereid goede voorstellen van het kabinet te steunen. Maar we willen ook zien dat het kabinet bereid is naar ons te luisteren. En het kabinet bereid is om ook daadwerkelijk het gesprek ook met andere partijen dan de coalitiepartijen aan te gaan. En dat zullen we dus ook moeten waarmaken, want dat is onze ambitie. Ja, u vroeg uh, vertrouwen, uh, u krijgt dat van de Kamer, die kans in ieder geval. En u zei, ja, ik wil daar ook hard aan werken. Waarom is dat zo belangrijk? Kijk, een regering in een fase waarin het land door een moeilijke economische tijd heen gaat... waarin we moeilijke maatregelen moeten nemen... zo'n regering moet altijd werken aan draagvlak voor de maatregelen. Uh, en ik denk dat in Nederland een kabinet dat bereid is moeilijke maatregelen te nemen... dat bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen... dat zo'n kabinet ook kan rekenen op steun. Maar dan moet je het wel waar maken. Ja, politieke steun. Maar denkt u ook dat u die steun verdient van de bevolking? Ik verdien helemaal niets. Uh, waar ik aan ga werken door hard aan de slag te gaan... door met het hele kabinet te laten zien dat er een zeer gemotiveerd team zit... met een goed programma wat bereid is ook moeilijke maatregelen te nemen. Niet in onze eerder, meerdere eren glooien, maar in het belang van ons mooie land. Door dat te doen, door daar dag aan dag aan te werken... daarmee bouw je vertrouwen, daar kun je nooit op voorhand op rekenen. U zei in het debat, ik moet daar ook extra hard aan trekken nu... gezien de ophef uh, de afgelopen weken. Waarom? Dat lijkt mij een open deur. U heeft natuurlijk zelf de afgelopen weken ook gezien... dat het kabinet een slechte start maakte door een maatregel te moeten herzien. Maar waarom is dat schadelijk geweest voor het vertrouwen, ook in uw optiek? Omdat Nederland heeft gezien dat hier een kabinet is... wat vergaande maatregelen neemt en op een belangrijke maatregel... nog voor de regeringsverklaring die maatregel moest herzien. Dat is geen goede start. Erger dan een fout maken is die fout niet herstellen. We hebben die fout hersteld. Maar dat betekent wel dat die start niet is zoals je die zou wensen. En wij daarom extra hard zullen moeten werken om te laten zien in Nederland... dat hier een kabinet zit, dat het vertrouwen wel waard is. Nu, na twee dagen luisteren naar dit debat... hoor je heel veel bezwaren tegen de voorgestelde maatregelen van dit kabinet. Uh, alarmerende bezwaren zelfs. Uh, u zegt daarbij van, nou, wacht maar af, we gaan het uitwerken. Heb vertrouwen. En tegelijkertijd, dat vertrouwen is al geschonden. Dat is een dubbele opdracht. Nou, dat eerste is natuurlijk onvermijdelijk als je met een kabinet komt wat bereid is grote en moeilijke maatregelen te nemen. Dan is het vanzelfsprekend dat er in een parlement, partijen die niet betrokken zijn bij de totstandkoming van dat parlement, veel kritische opmerkingen en vragen worden gesteld en worden gemaakt. Het is nu aan ons om te laten zien dat onze ambitie om breed draagvlak voor die voorstellen te krijgen ook echt is. Gemeend is dat we dus niet met allemaal afgeronde wetsvoorstellen komen... maar regelmatig een debat zullen voeren op hoofdlijnen... om zoveel mogelijk opvattingen van de Kamer in ons beleid te kunnen verwerken. Dat gaan we doen. En dan zullen we ook laten zien, is mijn overtuiging, dat het ons menens is... dat dat slaan ook naar andere partijen menens is... en dat we daarmee kunnen werken aan een breed draagvlak in de samenleving. Opvallend aan uw verhaal nu is... De demoedige houding. Komt dat omdat u geschrokken bent van de kritiek en de ophef die de maatregelen die het kabinet wil kan veroorzaken? Nee, dan moet ik zeggen, het, het, het etiket demoedig herken ik ook niet. Ik heb hier volgens mij vandaag vol passief verdedigd wat we willen gaan doen, maar wel met een open houding naar het hele parlement. Maar het staat zo in schril contrast met het bijna bravoer waarmee het regeerakkoord werd gepresenteerd. Ja, oprecht voel ik dat niet zo. Uh, want toen Samson en ik het regeerakkoord twee weken geleden presenteerden... stonden daar volgens mij uh, twee mannen die ja overtuigd zijn... van wat er nodig is voor de komende jaren voor Nederland... maar tegelijkertijd zich realiseerden dat iedereen dat zal merken... dat dat gevolgen heeft voor heel veel mensen in het land. Dat dat dus vraagt om een respectvolle dialoog met de samenleving. Maar dat er wel dingen moeten gebeuren om uiteindelijk ervoor te zorgen... dat ons mooie land ook echt sterker wordt. En over de steun die Rutte daarvoor nog kan krijgen... bij de oppositie praten we zo door met Joost Vullings. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Brugmans. Ja, in totaal staat er nog 212 kilometer file. En de enige file die opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. Tussen Weert Noord en Kelpenoler 10 kilometer. En de rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wij praten verder met uh, politiekredacteur Joost Vullings. Joost, we hoorden het net uh, Michiel al eventjes zeggen tegen... Rutte, ik zie toch uh, uh, ja, wat meer. Um, of wat minder, moet ik misschien zeggen... minder die bekende Rutte-lach, minder bravoure. Is dat de manier waarop Rutte um, het vertrouwen probeert terug te krijgen? Nou, ik heb hem gisteren nog best wel va vaak zien lachen. Het was toch wel de, de, de ouderwetse Rutte die we daar uh, gisteren zagen. Maar goed, hij beseft zich wel dat er heel wat gebeurd is... en dat hij het vertrouwen moet gaan goedmaken. En of dat lukt, ja, dat is nog maar de vraag. Hij gaat vrijdagavond ook het land in naar zijn eigen VVD-achterbouw. Uh, Want ja, hij beseft dat er werk aan de winkel is... Maar in ieder geval wat hij gisteren in het debat deed... ja, meer kon hij niet doen eh, vanuit deze positie. Gewoon staan voor gemaakte keuzes, luisteren naar de oppositie... en ook een duidelijke toezegging gedaan dat hij wil samenwerken met mm. de oppositie. Eh, ruimte geven voor, uh, voor inspraak en uh, mee te beslissen. Hij lijkt zich dus nu ook te beseffen dat hij zonder steun van die Eerste Kamer... echt niet uh, verder kan, dat dan veel plannen gaan, uh, gaan sneuvelen. Ik heb ook al gehoord dat de eerste ministers zich al gemeld hebben... bij kamerleden van de oppositie, dus dat, dat spel begint okay. nu op de ja. wagen te komen... Ja, en met zijn eigen achterban, daar is heel veel gebeurd. En ook bij zijn kiezers, ja, en, uh, of dat dat nog gaat lukken, okay. dat weet ik niet. Maar uh, Michiel heeft natuurlijk wel gelijk als hij zegt dat hij een hele andere Rutte ziet. De, de, de, het is niet meer uh, de Rutte die we in het vorige kabinet zagen... en die we zagen bij de persconferentie. Van het, de, planning van het, de presentatie van het regeerakkoord, toch? Nou ja, eigenlijk vond ik het wel. Gisteren, je was, wel mee ja, ja, gisteren mm -hmm. was hij toch wel weer iemand die vrij soepel het beleid verdedigt... Uh, uh, goed luistert naar de Tweede Kamer, zijn dossiers op uh, orde heeft... natuurlijk af en toe aangeeft, laat wel laat blijken van wat wij doen als kabinet. Dat is een bezuinigingskabinet en we zijn ervan doordrongen dat we heel veel vragen van mensen. Uh, dus dan is hij wel heel serieus. Maar er was echt nog wel tijd voor een lach en voor een grapje en voor een kwinkslag. Wat dat betreft uh, blijft het toch wel weer knap, want reken maar dat hij onder druk heeft gestaan en nog steeds staat, hoe die zich dan toch, uh, moet ik zeggen, nog daar vrolijk onder blijft. Ja. Maar Joost, hij kwam natuurlijk ook weer met zijn uitgestoken hand, want hij heeft die steun natuurlijk wel nodig van de oppositie, zeker in de Eerste Kamer, met name in de Eerste de Kamer natuurlijk, gaat iemand die hand ook nog eens pakken? Nou ja, de, de, de oppositiepartijen die, die, die pakken wel aan, zeggen natuurlijk wel, van, nou laat we eerst maar eens kijken wat dat in de praktijk inhoudt, maar die belofte, ja daar zien ze wel wat in, partijen als CDA en, en D66 eh, willen natuurlijk ook invloed verwerven, dat zag je natuurlijk gisteren al rond dat plan rond de dagbesteding, hè, dus voor, voor gehandicapten en dementerende. dan gaat het kabinet op bezuinigen en het anders inrichten, nou die twee partijen hebben aangegeven, ja dat plan kan zoals het nu op tafel ligt, niet, zeggen, niet op goedkeuring rekenen. Dus daar moet wel wat gebeuren. Dus het kabinet moet zeker wel uh, uh, aan de bak. En ze, ja, het is een bezuinigingskabinet. Het vraagt heel veel van iedereen. Gewoon letterlijk ook, ook geld. Dus ze moeten bepaalde plannen om de onzekerheid weg te nemen... ook snel uitwerken. En dat staat dan weer op gespannen voet met, met uh, zorgvuldigheid. En dat is een spanning waar veel ministers ook mee moeten omgaan. Hey, en wat vond je van de rol van Samson in dat debat? Zagen we daar goed waarom hij gekozen heeft voor uh, fractievoorzitterschap en niet het ministerschap of vicepremierschap? Dat hij toch wel wat Strategie kan, kan, kan uitvoeren op um, de verhouding tussen de Kamer en het kabinet. Ja, en, en daardoor is hij ook veel meer in staat... om het eigen geluid te laten horen. Dat, dat zagen we vanochtend al in onze eigen uitzending. Dat hij zegt, ja, het volgende kabinet moet weer meer geld uitgeven... Ja. aan ontwikkelingssamenwerking. Ja, Rutte, de partijleider van de VVD... Ja, die, die moet nu het kabinetsbeleid uitdragen. Hij spreekt namens het kabinet. Voor hem zijn dat soort uitspraken veel moeilijker. Dus ja, dat, dat, dat uh, pakt voor ons nog goed uit voor de PvdA. Ja, en Rutte moet natuurlijk nu ook standpunten van de Partij van de Arbeid verdedigen. Ik noem maar het nivelleren. Ja. Doet hij dat een beetje goed? Dat is natuurlijk lastig. Je kunt niet blijven zeggen dat het vervelend is. Doet nee. hij dat goed volgens de PvdA? Ja, ja. Ze waren wel tevreden hoe hij ook hun punten heeft verdedigd. En dat heeft heel lang geduurd bij de VVD, maar ze hebben dan nu toch een formulering gevonden waarmee ze het, het, het kunnen uitleggen aan, aan Nederland en aan hun eigen achterban. He, dus nu hoor je in een keer van nou, nivelleren zijn wij geen fan van, maar in tijden van crisis heb je een andere situatie. Dan moet je bepaalde mensen aan de onderkant kan ondersteunen. Anders worden ze echt te veel slachtoffer van, van bezuinigingen. Dat heeft lang geduurd voordat ze zo'n formulering hebben gevonden, maar goed, ze hebben hem nu. En iets met een ijslaag ook, geloof ik, hè Joost? Ja, je moet onder mensen een ijslaag aanbrengen. Ja. Je, je kan voorheen zetten mensen, zetten Rutte altijd mensen in hun kracht, en tegenwoordig ja. brengt hij ijslaag aan onder mensen. Goed, Joost Hulings, dank je. Hopelijk een beetje dikke ijslaag. Dan gaan we ze met z'n allen door. Naar de A2 bij Breukelen. Daar staat de molen anno 1644. En aan de wieken hangen spandoeken en daarop staat hier geen scherm. Ja, ik had het net met de molenaar even erover. Ik vroeg me af of die, of die, uh, die schermen wel goed te zien zijn vanaf de snelweg. Nou, ja, dat valt natuurlijk met de mist een beetje tegen, maar ja, ze staan... We gaan hem iets draaien nog? Ja, eigenlijk zou die iets moeten er ruimen. Zet hem even draaien, dan kunnen de automobilisten hem nog wat beter zien. En dan praat ik ondertussen even verder met Paul Vesters, die is van het Utrechtse landschap. Eén van de molens van het Utrechtse landschap is dit. Ja, klopt. Wel. 23 in totaal. 23. En ja, de toekomst van deze molen, die hier al vanaf 1644 staat, wordt bedreigd. Ja, het is uh, eeuwenlang goed gegaan, maar uh, nu, nu draait fout gegaan uh, door een scherm van 700 meter, 4 meter hoog. Nou, dan uh, kun je het schudden met de wind. En hij is ook niemand te zien. landschap weg. Het is een drama. Ja. En dat scherm, dat is een zogenaamd fijnstofscherm. Leg ik even uit. Terwijl de molenaar heel zwaar werk aan het doen is. Hij is in het rad geklommen. En ja, de mensen die nu langs de A2 rijden, die kunnen misschien wel zien. Wel voorzichtig op de weg blijven letten, natuurlijk. Dat die, dat die wieken langzaam iets aan het draaien zijn. Er komt hier een scherm, onder andere omdat waarschijnlijk de snelheid verhoogd wordt. Ik heb vanmorgen een oproep gedaan. Want ik vroeg me af, hoe werkt dat nou eigenlijk? Eigenlijk zo'n fijnstofscherm. U weet het ook niet, hè? Nee, ik geen idee. <laughs> We hebben een aantal hele goede reacties gehad, waaronder van Olaf Damen. Meneer Damen, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft verstand van uh, fijnstofschermen? Ik werk bij een bureautje wat uh, inderdaad met fijnstofschermen uh, heeft uh, gewerkt. Het eerste fijnstofscherm uh, in Nederland is uh, door ons bureau uh, touw um, in Nederland geplaatst. Ja. Um, en, en die hoedanigheid heb ik even gereageerd op uw reactie, ja. Ja, legt u eens uit. U heeft het op het weblog heel mooi uitgelegd. Maar even voor de mensen die nu in de auto zitten en zo... Hoe werkt het in het er kort? Er zijn verschillende typen van fijnstofschermen. Het uh, meest bekende scherm uh, is denk ik gewoon uh, het scherm bestaande uit, uh, uit groen. Bomen, uh, klimoppen of andere zaken die automatisch al het fijnstof uit de lucht uh, vangen. Dat is vaak bij autosnelwegen niet voldoende. Uh, daardoor zijn er ook schermen ontwikkeld die uh, werken met uh, reststoffen. Stoffen die fijnstof, uh, stikstof en andere deeltjes uit de lucht kunnen opvangen. Uh, vast kunnen houden en op die manier dus zorgen ja. dat het niet verder de omgeving in komt. Ja, maar hoe, hoe gaat dat dan? Hoe houden ze dat dan vast en waar blijft dat dan? Nou, De stoffen die in uh, die korven, in die schermen toegepast worden, dat zijn stoffen uh, die uh, de fijnstofdeeltjes aan zich kunnen binden. Uh, dat doen ze ja. op, een, op een chemische manier. Uh, die stoffen blijven dus in uh, die stenen of andere poriën uh, uh, zitten. Uh, en ja. vervolgens uh, worden die poriën uiteindelijk een keer helemaal gevuld met het fijnstof. moet je ze een keer schoonspoelen uh, met water. En als je ze hebt schoongespoeld, kunnen ze weer opnieuw een x-aantal jaren dat fijnstof afvangen. Goh, dat is wat, wat bijzonder. Wat, uh, hartelijk bedankt. Heel fijn dat u even de moeite heeft genomen om het, uh, om het uit te leggen. En het werkt dus echt, meneer Dame. We hebben er echt wat aan. Het werkt echt, jazeker. Het werkt echt. Ja, meneer Vesters van het Utrecht Landschap. Het werkt wel. Het is goed voor het milieu. Ja, dat is beter, moeten we maar zeggen. Ja, dat is al best me, niet goed voor de molen. Het is niet goed voor de molen? Nee, nee die, die molen verdwijnt en uh, volgens onze molenaar uh, komt het stof op zijn hoofd. Meneer de molenaar, ja. uh, u heeft, heeft de wieken iets gedraaid. Ja, uh, hopelijk is hij nu uh, als de mist optrekt beter te lezen. Ja, ik, uh, ja. Uh, zeg het eens eventjes. Uh, de wind wordt natuurlijk afgevangen. Ja, nog Samen wel. met het fijnstof verdwijnt de wind al. En ja, daarmee uw uh, vrijwillige baan, want u doet dit werk vrijwillig. Hè? Ja, ja, ja. Of de fijnstof echt verdwijnt, vraag ik me zeer af. Het is, als er een scherm komt van 4 meter hoog en de wind komt uit het westen, ontstaat daar enige druk van de lucht op dat scherm. Dat betekent dat de lucht omhoog gaat uh, over het scherm heen. Want het is wel zo. En dan krijgt u het allemaal in uw gezicht, wilt u maar zeggen. Ongeveer 40 meter achter het scherm komt alle lucht naar beneden met alle fijne stof. En daar zit ik net in. Ja, meneer Vesters van het Utrecht landschap, Even voor de duidelijkheid: deze molens hebben geen functie meer. Nee. Ze zijn ik... wel heel mooi. Ja, ze zijn prachtig. Uh, ze hebben geen functie meer, maar uh, uh, ze kunnen nog wel malen. Dus als er nood aan de man is en het uh, elektrisch gemaal valt uit.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 Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op office365.nl. Ga naar dutchlies.nl en maak kans op een Volkswagen Up met 100% jubileumkorting. Radio 1 Het NOS Journaal. Nieuwe raketaanvallen in Israël en Gaza en winst Ahold bijna gehalveerd. Half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In Israël en in Gaza zijn bij raketaanvallen vanochtend doden gevallen. Gisteren kwamen al zeker tien Palestijnen om het leven... van wie de leider van de militaire tak van Hamas. En vanochtend zouden aan de Israëlische kant drie doden zijn gevallen... door Palestijnse raketten. Correspondent Monique van Hoogstraten.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 Supermarktbedrijf Ahold merkt dat klanten minder makkelijk geld uitgeven. Het moederbedrijf van Albert Heijn maakte het afgelopen kwartaal 46% procent minder winst. Wind kwam uit op 139 miljoen euro. Ahold moet veel promotieacties houden om klanten in Europa en de VS de winkels in te krijgen. Supermarktketen blijft voorzichtig met de verwachtingen over het hele jaar. En bouwbedrijf BAM heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een netto verlies geleden van ruim 230 miljoen euro. Vorig jaar werd in dezelfde periode nog een winst van bijna 84 miljoen behaald. Zometeen in het Radio 1 Journaal BAM-bestuursvoorzitter Nico de Vries over die cijfers. Zes wetenschapsteams krijgen voor hun onderzoek gezamenlijk 167 miljoen euro van minister Bussemaker. Het is voor het eerst sinds 1998 dat er zo'n groot bedrag wordt geïnvesteerd in Nederlands wetenschappelijk onderzoek. Het is de enige juiste beslissing van het kabinet, zegt voorzitter Engelen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Uh, je kunt niet uh, je permitteren om uh, een tijdje sterk te bezuinigen en dan uh, na die tijd, als er weer geld zou zijn, uh, het onderzoek weer opnieuw opstarten. Dan zijn de onderzoekers weg. Het is om die reden extra belangrijk dat uh, in het kader van dit wat we noemen zwaartekrachtprogramma uh, nu uh, langere termijn perspectief geboden wordt. De topwetenschappers gaan onder meer onderzoek doen naar kanker, nanotechnologie en taalwetenschap. Olieconcern BP erkent schuld aan de olieramp van twee jaar geleden in de Golf van Mexico... en legt een miljarden boete op tafel. Volgens anonieme bronnen is BP dat overeengekomen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De olie kwam vrij na een explosie op het boorplatform Deepwater Horizon in april 2010. Daarbij kwamen elf mensen om het leven. Het duurde maanden voor het lek dicht was. Het zou de hoogste schadevergoeding zijn uit de Amerikaanse geschiedenis die BP gaat betalen.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 Van PVV, SP en CDA hoeft Rutte de komende tijd weinig steun te verwachten. Die partijen vinden dat de coalitiegenoten verkiezingsbeloften hebben gebroken. Werkgevers leiden steeds vaker onder betalingsproblemen van hun personeel, zegt het Drie kwart van de werkgevers heeft te maken met zogenoemde loonbeslagen. Dan wordt er beslag gelegd op het loon van werknemers met financiële problemen. En dat brengt heel veel administratie met zich mee. En dat kost dus ook geld. Ook zijn werknemers met geldzorgen minder productief, zegt het Nibut. Ze zijn uh, vooral bezig met, uh, met die zorgen. Hoe moet ik mijn schulden afbetalen? Hoe kom ik, hoe kom ik uit deze diepe put van, van financiële problemen? En zijn daardoor minder alert op het werk, minder aanwezig... en daardoor ook minder productief. Nibut adviseert werkgevers om meer aan preventie te doen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerverricht van Weer Online. Het weer wordt vandaag en morgen bepaald door de positie van mist en lage bewolking. Een gebied met bewolking is afgelopen nacht het zuiden van het land binnengekomen... en trekt tergend langzaam richting het noorden. Aan de rand van het bewolkingsgebied is mist ontstaan. Het is lastig om een precieze verwachting te maken van waar vandaag de zon doorbreekt. Ten opzichte van gisteren lijken de rollen omgedraaid. Had het noorden gisteren een groot deel van de dag last van bewolking... Vandaag zal juist het zuiden met bewolking te maken houden... en verwacht ik dat de zon vooral in het noorden tevoorschijn zal komen. Onder invloed van de zon wordt het ongeveer 9 graden. Onder de bewolking wordt het niet veel warmer dan een graad of 5. Komende nacht breidt het bewolkingsgebied zich verder over het land uit. In het noorden kans op opklaringen... laat mist en temperaturen rond het vriespunt. In de rest van het land bewolkt bij een graad of 4. Vrijdag wordt het een grijze dag met temperaturen rond 5 graden en een meest zwakke zuidenwind. ANWB verkeersinformatie. Met in totaal 227 kilometer file is het tot nu toe nog een normale spits, ondanks de mist. Wel wat ongelukken op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen het Ringvaartaquaduct en het knooppunt de Nieuwe Meer 13 kilometer door een aanrijding. Ook een eerder ongeluk op de A7-hoorn richting Zaandam. Voor de Afrit Avenhoorn 7 kilometer. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. En ook aan de andere kant op die A7 richting Hoorn staat het vast. Voor de Afrit Avenhoorn 5 kilometer. Op de a 27 brena richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Geertruidenberg 6 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A58-Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Voor de Vlakentunnel 4 kilometer door een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het nieuwe kabinet gaat natuurlijk stevig bezuinigen... maar wetenschappelijk onderzoek krijgt er geld bij. Komende tien jaar 167 miljoen euro. Minister van Onderwijs en Wetenschap, de buzzenmaker... spreken we daar zo over na negen uur. We gaan het er eerst even over hebben waar dat geld naartoe gaat. Het gaat naar zes projecten, zijn ervoor geselecteerd... op het hoogste wetenschappelijk niveau. Het gaat onder meer om de bestrijding van kanker. Verslaggever Menno Rehmeijer is bij het Nederlands Kankerinstituut. Dit apparaat is nu bezig om een groot aantal menselijke genen... waarvan we 25.000 hebben uit te schakelen, één voor één... en dan te kijken wat er gebeurt in kankercellen... Eh, met eh, de reactie op een geneesmiddel. Het laboratorium van het Nederlands Kankerinstituut... waar onderzoeksleider René Bernards staat toe te kijken naar de machine... Net eh, 30,7 miljoen voor 10 jaar erbij. Hoe belangrijk is dat? Ja, dat is een hoop geld. Uh, nog nooit eerder uh, is er denk ik in Nederland zulke uh, zo'n grote hoeveelheid geld uh, toegekend aan uh, onderzoeksgroepen. Maar het is een ongelooflijke grote hoeveelheid geld waar we echt iets mee kunnen doen wat hoop ik hout snijdt. En wat moet het dan worden wat hout snijdt? Uh, het bijzondere hieraan is dat wij uh, gaan leren welke genen een rol spelen bij uh, de reactie op kankertherapie. En zo leren we welke patiënten wel en welke patiënten niet op een bepaalde therapie reageren. En dat is wat op dit moment nog een van de grootste problemen is probleem is in de therapie van kanker. Wie reageert wel, wie reageert niet, kun je dat van tevoren voorspellen. Niet alleen maar kijken waar die zit en hoe je hem weghaalt... Ja. maar hoe komt hij daar en hoe kun je zorgen dat hij verdwijnt? Ja, precies. Tot nu toe hebben we veel standaardprotocollen... voor longkanker, darmkanker, prostaatkanker. Maar we hebben eigenlijk geleerd dat al die tumoren verschillend zijn... en dat je ze dus eigenlijk ook allemaal verschillend zou moeten behandelen... in een ideale wereld. En wij gaan nu uitzoeken... Waar moet je naar kijken om te weten hoe je een patiënt moet behandelen? Zes wetenschappelijke onderzoeksteams zijn aangewezen. hebben een bedrag gekregen op advies van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. Jos Engelen, dit waar we nu staan in het uh, kankerinstituut in, in Amsterdam is daar één van. Hoe belangrijk is het in deze tijd van bezuinigen dat uh, er 167 miljoen te verdelen is? Gigantisch belangrijk. Het is uh, belangrijk omdat op deze manier... Uh, met een horizon van in deze gevallen uh, tien jaar... aan onderzoekers, maar vooral ook aan de onderzoekers... die zij nog gaan opleiden, een perspectief wordt geboden. En dat is ongelooflijk belangrijk. Want de laatste jaren was veel in Nederland te horen... Uh, als we niet oppassen en niet investeren... dan horen we er in de wereld niet meer bij. En dat is absoluut waar. Uh, je kunt niet uh, je permitteren om...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 Professor Bernhard, we horen het net. Het is belangrijk om wetenschappers in Nederland te houden. 30,7 miljoen in 10 jaar. Wat biedt dat voor mogelijkheden hier voor de mensen? Nou, dat is een heel groot bedrag. Ook uh, bij Nederlandse standaard is dat echt een heel hoog bedrag zelfs. En daarmee kun je echt substantieel uh, nieuwe dingen gaan doen. En wij hopen dat wij met onze toch vrij unieke aanpak... ook een unieke bijdrage kunnen leveren. Uiteraard wordt dit soort onderzoek op de andere delen van de wereld ook gedaan. Maar wij denken dan toch dat we dat net weer... Iets anders doen, waardoor we weer iets meer leren en iets anders leren dan ze in Amerika en Engeland gaan leren. En dan yes. is het belangrijk om de eerste en de beste te zijn. Absoluut. Altijd. Dus Onderzoeksleider René Bernhardts van het Nederlands Kankerinstituut over het onderzoek dat zij de komende tien jaar kunnen voortzetten door die extra bijdrage van de overheid. De bouw. Het ging niet goed en het gaat nog steeds niet goed. En het zal nog drie jaar moeilijk blijven. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de Koninklijke BAM Groep. Het grootste bouwbedrijf van ons land. BAM boekte in de eerste negen maanden van dit jaar... een verlies van maar liefst 233 miljoen euro. De vastgoedportefeuille is bijna 400 miljoen euro afgeschreven. We hebben nu contact met bestuursvoorzitter Rico de Vries. Meneer de Vries, welkom in de uitzending. Goedemorgen, mevrouw Rensen. Kunnen we stellen dat het ploeteren blijft? Uh... Ik denk in Nederland uh, nog, nog wel een paar jaar. Uh, uh, dus in het algemeen is die lijn inderdaad wel wat somber. Ja. Waarom gaat het niet beter, meneer De Vries? Omdat uh, de, de economie in Nederland natuurlijk uh, sterk is teruggevallen... Uh, en omdat iedereen uh, nu de hand op de knip houdt, niet investeert... en de overheid natuurlijk in veel gevallen voorop. Ja, En daar zit dus echt geen schot in? Uh, ook niet met de komst van het nieuwe kabinet? Nou, ik denk dat dat nog te vroeg is... Uh, ik heb eerder gezegd dat, dat wil de, de, de, de bouw en met name natuurlijk de woningmarkt in Nederland er weer bovenop komen... Dan, dan, is er, dan moet er toch duidelijkheid zijn, dan moet er bij de consument zekerheid zijn en vertrouwen. Nou, uh, uh, ik denk dat het daar tot nu toe nog even aan ontbroken heeft en het zal even duren voordat die drie... Begrippen weer gevestigd zijn. En op dat moment denk ik dat mensen gaan nadenken. en. Uh, en, en, en of, of zij een, een, woning, uh, een nieuwe woning zouden kunnen kopen. Waaruit bestaat het uh, ploeteren, meneer De Vries? Waar merkt u het aan? Nou, natuurlijk, om te beginnen uh, merken we dat aan de hele lage prijzen. die wij voor onze producten in de markt kunnen krijgen. En dus wij, wij doen mee aan aanbestedingen aan bestedingen. Mm -hmm. en dan zien wij dat de concurrentie zo scherp en zo uh, moordend is dat om werk te krijgen je gewoon lage prijzen moet, uh, moet aanbieden. Maar er wordt dus nog wel steeds gebouwd? Ja, er wordt, ja, er wordt, er wordt nog gelukkig wel gebouwd, alleen wel minder. Mm -hmm. en, en dat leidt tot die, tot die prijsdruk. Ja, omdat er uh, veel aanbieders zijn voor weinig bouwprojecten op dit moment. Dat klopt. Dat is, uh, nou, nou, wat ik zeg, met name in Nederland het geval. Uh, wij zijn natuurlijk ook wel uh, buiten Nederland en, en, uh, en ook buiten Europa werkzaam. Daar zien, we, uh, daar zien we die effecten wat minder. En daar zien we ook dat het werk... Uh, uh, niet minder wordt. En ons orderboek is dan ook uh, wel gestegen. Uh, nu naar 10,9 uh, miljard. Mm -hmm. En uh, dat is toch een half miljard meer dan aan het eind van, uh, van het vorig jaar. Ja, maar hier gaat het dus nog niet zo goed, meneer de Vries. Leidt het ook tot nog verdere efficiëntie doorvoeren bij uw bedrijf... en met nog minder mensen? Ja, daar leidt het uh, zeker toe. Daar leidt het ongetwijfeld toe. Uh, we, we proberen natuurlijk inderdaad nog slimmer te bouwen... Uh, en, uh, en dat zal, uh, daar waar de omzet terugloopt, ook met minder mensen moeten. Er gaan dus mensen uit bij u? Ja, dat, dat is een proces wat natuurlijk al jaren aan de gang is. Ja. Uh, maar daar, daar, daar zullen we inderdaad mee doorgaan. Goed. Nico de Vries, bestuursvoorzitter van BAM. Dank u wel. Oké. Okay. We hebben het al even aangegeven, om half tien, zo over drie kwartier... komt het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek... met de economische groeicijfers van ons land. De vraag is of de economie in het derde kwartaal nog gegroeid is... of eh, gekrompen wellicht. Economie-redacteur André Meinema is bij ons. André, heb je enig idee wat het wordt? Wat zijn de indicaties? Ja, eh, ik zeg krimp. Eh, we hebben onverwacht, hadden we drie maanden geleden, nog een, een klein plusje... Eh, maar als je kijkt naar datgene wat er de voorbije maand is binnengekomen aan signalen, aan cijfers over ontwikkelingen. Kijk naar in de industriele productie, of naar de export, of naar het consumentenvertrouwen, of naar nou je ja, hoort net de verhaal over de bouwmalaise, mm. uh, Dan kun je bijna niet anders zeggen dan dat het hele kleine plusje dat we nog net boekten in het uh, uh, eind juni. Dat het door de zomer heen tot aan uh, eind september alleen maar achteruit is geholpen, en dat we dus afsteven op een krimp. Ja. ja, past dat dan precies bij bijvoorbeeld de cijfers van Aholt... die de winst uh, gehalveerd ziet? Hè? omzet stijgt daar nog wel. Maar we moeten heel scherp aan de wind uh, zeilen. Mensen moeten echt... gaan het nu zelfs daarop bezuinigen? Het wordt allemaal minder? Nou ja, ze merken dat uh, niet alleen bij de bouw... maar ook bijvoorbeeld bij, bij een supermarktconcern. Die merken natuurlijk wel dat de klant de voorbije maanden... Uh, lange tijd bezig is om te kijken naar de prijzen. Uh, veel selectiever aan het winkelen is. Uh, minder meeneemt, wellicht uh, afstevend op, op de... Uh, op de koopjes, op de kortingen. Uh, en dus gaan supermarkten ook onderling concurreren op die prijzen en dergelijke meer. Dat gaat ten koste van windmarges. Dus die, die, die, die supermarkten, die bouwbedrijven, noem maar op, die, die, zitten, uh, die merken aan alle kanten dat de klant zuiniger is geworden op zijn geld moet letten. Ja, want de koopkracht door alle bezuinigingen wordt aangetast. We zagen het ook in de bedrijfsresultaten terug. Die waren in het derde kwartaal nog wel gelukkig wat winst. Niet overal, maar wel winst. Maar allemaal stukken lager dan de maanden daarvoor. En als je vroeg aan bedrijven... en wat gaat het de komende kwartaal brengen of volgend jaar? Uiterst voorzichtig. Bam, ook weer. De komende drie jaar wordt het blijft moeilijk, blijft ploeteren. Aanholten is ook uiterst voorzichtig. Niet alleen op de eigen markt, maar ook op de andere markten waar ze actief zijn. Dus ja, uh, dat soort signalen geven we eigenlijk aan dat het uh, de economie moeizaam gaat. En als dan ook nog een keer dat het hele pakket van die miljardenbezuiniging overeenkomt, mensen zien de bui hangen, worden aangetast in hun koopkracht, Ja, dat gaat ook niet echt helpen om uh, geld te laten rollen. En uh, welke rol speelt de export hierbij? Want binnenlands consumptie is natuurlijk belangrijk, maar de export voor Nederland uh, misschien nog wel in grotere mate? Ja, nou, wij zijn toch een hele erg open economie. Uh, afgelopen maandag kwamen de cijfers van de CBS over de buitenlandse handel, uh, dus de import en de export. En dan merk je dat Europa als de belangrijkste markt voor, voor Nederlandse producten. Uh, gewoon in elkaar zakt. Mm. Want overal om ons heen wordt er bezuinigd en wordt er minder uitgegeven. En de groei die we nog hebben in de export, die komt dan voornamelijk uit Azië en andere landen. Dus daar zit een beetje groei. Maar als je dat afzet tegen de hoeveelheid, de omvang, dan is dat zeg maar de verhouding van drie kwart, één kwart. Ja, dat schiet natuurlijk niet echt op. En dan merken we dus zeg maar als economie zeker dat. Want we hebben drie poten in onze economie: we hebben de consumentenbestedingen, we hebben de investeringen, denk aan de bouw, de machines, noem maar op. En we hebben de, uh, de export. Nou, de export. Die in de eerste twee jaar weggevallen en nu valt ook de export nog weg. Dus dat ziet er niet loskleurig uit. Nee, dankjewel. Andere Maar en Trouwens, de cijfers van Duitsland maken ons ook niet positief. Hè. Die, nee. die groei krimpt daar ook her En nog, met, nog maar 210. Dus ja, belangrijk de belangrijkste handelspartners zien ja. is de economie achteruit holderen. Dat is niet best. Andere je dankjewel. Nou, dan maar naar China. Hè. Een nieuwe partijleiding in China. Wordt dat ook een nieuwe koers voor het land? Hoort u zo meer over. Is de verkeersinformatie, Tamara, vertel. Nou, in totaal staat er nog 225 kilometer en er zijn een aantal lange files. Die staan onder andere op de A4 daarna richting Amsterdam. Tussen Roelof Speen en knooppunt De Nieuwe Meer 19 kilometer door een ongeluk. Ook de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar is het druk voor knooppunt Bad Hoeverdorp 11 kilometer. En op de ring A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt De Nieuwe Meer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ze zijn eruit in China. Er is een nieuw partijbestuur met Xi Jinping aan het hoofd. De nieuwe leiders zullen de komende tien jaar de koers van China gaan bepalen. Zowel nationaal als internationaal. Gaan we over praten met hoogleraar Chinese studies in Brussel, Jonathan Holslag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de nieuwe zevenkoppige leiding van die communistische partij presenteerde zich vanochtend vroeg op het podium. De grote hal van het volk. Mm. Kunt u die mensen typeren? Wat, wat is het voor een club? Well, ik denk dat dit vooral een keuze is voor behoudsgezindheid. Veel eerder dan voor, uh, voor hervorming. En er zijn een aantal belangrijke hervormingsgezinde kandidaten... Uh, in die club van, van zeven weggevallen. En wat we nu vooral zien uh, is toch eigenlijk een, een groepje... Um, al bij al saaie mannen die, die, die ervoor zal kiezen toch om, uh, om de trend van de voorbije jaren in, uh, in, in China aan te houden en zeker en vast niet te opteren voor een, uh, een ommezwaai en dan heb ik het bijvoorbeeld over economische liberalisering uh, maar ook bijvoorbeeld over, uh, over politieke opening en dat zijn natuurlijk uh, keuzes die niet alleen um, uh, de koers in, in, in China zelf zullen, um, zullen bepalen maar ook van doorslaggevende invloed zullen zijn op, um, op internationale kwesties en dan heb ik het onder meer over uh, ook de economische toestand waar u het uh, juist al over had. Mm. Ja, want de, de, de groei, er is nog steeds flinke groei in, uh, in China, um, maar het wordt wat minder. Hè? Hoe, hoe gaan ze die um, economie proberen opnieuw aan te zwengelen om die groei weer terug te krijgen? Dat is voor mij de inderdaad allerbelangrijkste vraag. En ik denk dat we hier vooral een, een, een voortzetting zullen zien toch van um, het beleid van in de voorbije jaren. Wat wil zeggen, blijven inzetten op, uh, op investeringen in infrastructuur, in industriële capaciteit. Maar het, um, het, het knelpunt hier is net dat dat groeimodel zijn grenzen heeft, uh, heeft bereikt. De Chinese markt um, kan steeds meer met overcapaciteit, wordt meer afhankelijk van export in plaats van, uh, van, van minder afhankelijk van, uh, van export. En we zien ook uh, opnieuw een, een enorme massa van, van, van slechte uh, probleemkredieten zich opstapelen in, uh, in beleidsbanken. Dus ik denk echt dat uh, de Chinese economie in een, uh, in een heel moeilijke situatie verkeert. En dat vooral ook de behoudsgezindheid en uh, daarbij de, de, de verdeeldheid van uh, de, de partijtop... het echt heel erg moeilijk zal maken om die hervormingen door te drukken... die belangrijk zijn om uh, China op het uh, duurzame groeipad te houden. Ja. En wat betreft uh, de diplomatie, meneer Holslag, want China is natuurlijk een grootmacht. En zou zich misschien wel wat meer met de wereld, de rest van de wereld, moeten bemoeien. Maar als ik u zo hoor, gaat die nieuwe uh, leiding ook de deuren niet openzetten. ...van president Xi Jinping... ...dus ook de partijsecretaris... ...dat hij een grote interesse heeft... ...voor internationale politiek... ...en vooral dat hij de invloed van China... ...op het wereldtoneel wil verstevigen... ...en dat betekent dan voornamelijk... ...dat hij eigenlijk China wil... ...een positie zien verwerven... ...die gelijk is aan die van de Verenigde Staten. Maar mijn inschatting is vooral... ...dat als we dus met China... ...de komende jaren afsteren ...op interne, sociale en economische onzekerheid... ...dat dat zich ook meer zal... Uiten in een harde opstelling uh, op het internationale forum. Een harde opstelling in economische onderhandelingen met Europa, met de Verenigde Staten. En ook veel minder speelruimte bijvoorbeeld om concessies te maken in allerlei territoriale disputen in Azië. En, uh, even terug naar het binnenland, want de diep gekoesterde wens voor veel Chinezen is toch meer vrijheid. Hè? Een eind aan corruptie, zelfverrijking van partijleden. Denkt u dat ze daar serieus werk van zullen maken? De afgelopen jaren is er binnen de partij heel, heel veel gedebatteerd over die politieke hervormingen. Maar wat toch belangrijk is om hierop te merken is dat het gaat om hervormingen die eigenlijk het, het politieke monopolie van de communistische partij intact laten. Het gaat bijvoorbeeld over wat dan heet intrapartijdemocratiseringen, dat men wil meer verschillende ideologische stromen binnen die communistische partij hun, hun zeg laten doen, dat men ook wat competitieve verkiezingen wil op, op lokaal niveau, maar aan dus het, het primaat van de partij binnen de samenleving, binnen de samenleving valt echt niet te toren. En we zien nu toch ook binnen het clubje van zeven van het uh, permanente comité een aantal uh, mensen die absoluut niet uh, uh, gekend staan voor een, een, een politieke liberaliseringstrang. Jonathan Holslag, hoogleraar Chinese studies in Brussel. Dank. De moderne Donkey Shot strijdt niet meer tegen windmolens, maar tegen fijnstofschermen. Te paard. Mark Robin Visser. Ja, ik, ik ben neutraal. Ik vind het heel moeilijk om te besluiten wat ik daar nou eigenlijk van uh, moet vinden. Wel of geen fijnstofschermen langs de A2. Want daar sta ik nu vlak bij die molen, bij breukelen die hier uh, langs de snelweg staat. Hier geen scherm staat er op de wieken van de molen. Het standpunt van de molenaar is duidelijk. Want ja, als je hier een scherm van 4 meter hoog uh, zet... dan doet de molen het niet meer. Dat is natuurlijk uh, heel makkelijk. Dat kan iedereen bedenken. En toch zijn die plannen er, hè, meneer Vesters van het Utrechtslandschap. landschap. U heeft een kaartje bij u. Ja, ik heb een kaartje. En dan staat het uh, tracé tussen uh, waar 130 gereden mag worden. En dan staan vier rode streepjes op. Ja, laten we dat even in gedachten nemen. Dus dat is gewoon tussen, uh, wat is het, Vinkeveen en Utrecht. Dat stukje A2 nemen we even in gedachten. Zo naar beneden loopt dat. Uh, dat is ongeveer 30 kilometer... He? Ja, iets minder geloof Aat ik, minder? Maar. En er staan een paar hele kleine streepjes op. Wat is dat? Ja, op de kaart zijn het hele kleine streepjes. Maar eh, als ze uitgevoerd worden, zijn het schermen van 700 meter lang. Okay. En eentje 4 meter hoog. Maar er zijn uh, nog steeds korte stukjes dus eigenlijk, hè, op die hele snelweg. Ja, ik heb er niet voor doorgeleerd, maar als ik dat kaartje bekijk... dan zie ik 4 streepjes en uh, dan denk ik van ja... Geen 10% van die weg wordt dan... Uh... Nee, 10% uit dan komt een scherm. En dan precies staat er een streepje hier waar die molen staat hier. Ja, hoe? precies voor de deur. Ja, niet te geloven. Hoe hebben ze het kunnen bedenken? Ongelooflijk. En meneer de wethouder, goedemorgen meneer De Groene. Ja, goedemorgen. Van D66. Uh, ja, mooie molen. Een prachtige molen. In uw gemeente. prachtige locatie. In uw gemeente Veg staat hij? Ja, klopt helemaal. Langs de A2. Maar u heeft nog andere bedenkingen, hè? behalve die molen die uh, geen wind meer vangt? Ja, we hebben absoluut andere bedenkingen, want betekent dat we het doen voor het milieu en voor het leefklimaat van onze inwoners. En dit scherm is overigens bedacht toen het nog 100 kilometer was. Laat staan als het 130 kilometer moet worden. Dan zullen er meer voorzieningen moeten komen. En u gaf net aan, er staan vier streepjes. Maar er staat natuurlijk bij Maasterbroek al een enorm lang streepje. Ja, dat bestaat al. Dat staat er al, ja. ja. Dus dat betekent dat er nogal wat voorzieningen zijn... Al is het wel zo dat de minister op dit moment aangeeft... dat, het, dat de auto's, zoals waar we nu op kijken, steeds schoner worden. En ja. dat daarmee de voorzieningen die je zou kunnen nemen, ook af kunnen nemen. Ja waarbij wij steeds gezegd hebben van ja, maar de doelstelling was... voor schonere auto's een beter leefklimaat. En de doelstelling was niet om daar vervolgens harder mee te kunnen rijden. Nee, precies. Samen met uh, de gemeente Utrecht heeft u een zienswijze... dat is eigenlijk een soort bezwaarschrift... Hè, bij het ministerie van Verkeer ingediend. Uh, dat bezwaar gaat tegen die snelheidsverhoging. U zegt, we hadden afgesproken dat het 100 zou blijven. Ja. En nu dreigt het toch 130 te worden. Dat hebben we niet met elkaar afgesproken. Uh, straks gaan we nog even praten over wat, wat voor zin het nog heeft. Want de minister gaat gewoon straks in december een besluit nemen. En ja, het ziet er toch wel naar uit. Wat denkt u eigenlijk? Waar zou u uw geld op inzetten? Nou, laten we dat in dit geval helemaal niet doen. Ik denk toch dat dit wel 130 wordt, hoor. Nou ja, 130 is natuurlijk landelijk beleid en niet specifiek voor de A2. Hé, hey, we hebben nog een luisteraar. Toet er maar eventjes als u het er mee eens bent. Of niet, ja. Ja, precies. Wij praten straks verder. Ik zou zeggen, een, uh, groeten uh, vanuit de gemeente Stichtsevecht. Die vrachtwagen was alweer voorbij. Hij wordt gegroet. Ook vanuit hier. Mark Robin Visser, dus langs de A2 bij molens en fijnstofschermen. Die er moeten komen. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, ADO, PSV. Ja, komt dan toch nog de beslissing op de paal? Heerenveen, RKC... Oh, mooie goal, zeg! Daxwolle, oh. En dan probeert hij het met links van afstand en dan heeft hij pech... Ajax, VVV... Babel legt de bal klaar voor Eriksen en die schiet het erin! En om pak voor 9, Groningen AZ. Ja, ja, hij zit er weer in! Hij zit er weer in! NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.